Jan Blokhuizen, Havert Bukkoe en Koen Verwij. Het weer langs de kust onstuimig en vooral in het oosten pittige buien. Vanavond trekken die weg, maar in Limburg blijft het tot laat kans op een bui. Morgen droog en zonnig en een graad of zes. Dit was het NOS. BeachNet, het computer en internetcentrum van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 We nou wordt het juist in het NOS nieuws van 4 uur. Inderdaad, Bobby Farrell is begraven. in een ode aan hem. Deze eerste plaats in het laatste uur, derde en laatste uur van Southport op zaterdag. Je hoorde, Sunny! Zandvoort en de regio. En in de derde uur hebben we uiteraard weer heel veel informatie. U zit ondertussen ook even naar darten te kijken, Albert-Jan. Ja. Adams tegen Philips. Klopt. Nou, het gaat niet zo best, he, met Adams. Uh, nee, nee, nee. Hij heeft uh, een paar kansen laten liggen om, uh, om de leg naar hem toe te halen. Maar uh, het, uh, het zit hem niet mee. Er nee. staan twee legs achter nu. Als ik dat Darter zie, he, moet ik meteen weer aan mijn vakantie in Turkije denken. Ja. Deedden we deden ook altijd darts, hè. Gewoon okay. in, in, de, in de ochtend en in de middag even Darter, weet je wel. En toen zeiden ze: Van als ik aan de beurt ben, je, je weet wel, Rob is, weet je wel? Ja. Werd als snel rubbish. <laughs> rubbish. Ja. Rubbish. Dat woord ken ik wel. Rubbish. <laughs> Zij wat over me gooien waarschijnlijk. Maar heb je wel eens een keer 180, <laughs> 180, een keer 180 gegooid dan? Nee, nee, nee, nee. Ja. Jij wel? Nee, nee, ook niet. Ook. Hartstikke moeilijk, hoor. Is ook moeilijk. Dus uh, ja goed, luisteraars, laatste uur. Uh, Zie je op zaterdagmiddag, tenminste ons laatste muzikale uur. Ja, we hebben, uh, zoals ik al zei, het uh, laatste uur wat, uh, wat nieuws vanuit het buitenland. We hebben wat uh, nieuws over de stoeltjes in de Formule 1. We hebben wat voetbalnieuws uit uh, Duitsland. Uh, tennisnieuws, golfnieuws uit Zuid-Afrika. Ja, en we staan natuurlijk te popel op de tweede halve finale in de leekse. De 20-jarige Jan Dekker die zal hierna na deze halve finale gaan spelen. En die speelt dan uh, om de eerste zes gewonnen legs. Of sets, moet ik zeggen. En dan zou die wel eens in de finale kunnen komen. Dat zou heel mooi zijn. Dan hebben we morgen een hele drukke dag. Dus morgen <lacht> morgenavond dan volgens mij, hè, de finale. Ja, ja, ik geloof het wel. Ik weet niet zeker. dacht het ook. Maar goed. Nou, in ieder geval, we het in de gaten. Ook het, uh, dart, de dartwedstrijd tussen Adams en Phillips. We hebben het uiteraard over de Lakesides. CFM Zandvoort bij uh, tot aan uh, 5 uur met Zandvoort op zaterdag. En nu uit de jaren 80. Rita Franklin, ja... In een plaatje wat je van haar waarschijnlijk niet zo goed zou kennen, Albert-Jan. Oké. Okay. Een beetje uit de disco-tijds. Nou, is ernstig ziek geweest, dat weet ik wel. Maar ze ja, is, ja. <heten> is er weer bovenop. Nou, deze plaat maakte ze in de jaren 80. En gewoon succesvol eh, op de dansvloer. Hier is Hoezoemenoe.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 Making milk out of powder.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 Toch wel de echte muziek, hè? Gewoon Johnny kitar was hoor je op de Zandvoortse Radio me stop, met Love is a Real Fire. Ja, we gaan het hebben over de Formule 1. Ja, gaan we, gaan, daar gaan we het over hebben. Want uh, zoals u wellicht weet is uh, die stoeltjesdans uh, in de Formule 1 is al bijna al afgerond. Want uh, de laatste stoeltjes uh, die nog te vergeven waren of zijn, dat was bij het Hispania Racing Team. Uh, even kijken. Ja, Formule 1 railstel. Uh, Hispania Racing Team, HRT afge afgekort... breekt met de Braziliaanse autocoureur Bruno Senna. Ik kan, me 100%, ik kan met 100% zekerheid melden dat Senna niet voor ons zal rijden... zei teambaas Colin Coles afgelopen vrijdag tegen persbureau Reuters. Bruno Senna, neef van de beroemde oud-wereldkampioen Aiton Senna... maakte vorig seizoen zijn debuut in de koningsklasse voor HRT... Hij rijdt meestal kleurloos achteraan in uh, de relatief trage bolides. HRT bevestigde vrijdag wel de komst van de Indiër Narain Rijn Wie het tweede stoeltje krijgt bij het Spaanse team is nog onbekend. Zo, dat is een tijd geleden dat hij gereden heeft, die Kartikeyam. Ja, dat klopt. Maar die zat op een gegeven moment in de Euro, die andere Formula League. Heeft hij nog gereden. Maar goed, die is is weer terug. Uh, en volgens Colin Coles, de teambaas, zijn de Oostenrijker Christian Kleen en de Japanner Sakon Yamamoto, die afgelopen jaar ook races reden voor HRT, nog altijd in beeld. Nou, helaas voor de Nederlanders. Hè, we hadden op een gegeven moment twee coureurs in beeld die eventueel in de Formule 1 zouden kunnen gaan rijden. Maar uh, helaas dit jaar niet. Wie weet volgend jaar. Nou, laten we het hopen. En dit was het plaatje waar je net het begin van hoorde, Albert. Oké, dan okay. nou moet jij even nadenken: van wat is dit? Ik moet het heel diep nadenken. Ja, gaan we goed nadenken. Ik ga me in ieder geval draaien. Dan zou ik zeggen ook wat het is. De 3 degrees zijn het in ieder geval. Een wat minder bekend nummer van hem, waar dirty op man is natuurlijk de bekendste, maar deze mag er ook best wezen. Amazing. In de disco, in de disco, ah, ja, je zit bent echt er een beetje weer. in de disco-stijl, hè? Je, je, je hebt het weer voor elkaar, hè? Heerlijk, hè, gewoon. You're de chic en de freak. De plaat niet uitgekozen door mij, hoor. Ja, iedereen denkt van, uh, die zou Rob wel weer uitgekozen, hebben. <laughs> nee, nee, nee, nee, nee. Albert oh, Jo Vos, die tegenover me zit, uh, die Ik heeft deze ook wel. geweldige grammofoonplaat uitgekozen. <laughs> Heerlijk. <laughs> dank, dank, dank. Alsjeblieft. Goed luisteraars, we gaan golven. En daarvoor gaan we naar Zuid-Afrika. Want het is heel leuk, we waren altijd met drie Nederlanders op de Europese Tour. Maar er zijn dit jaar twee bijgekomen. En te weten Tim Sluiter en Floris de Vries. Er zijn nu vijf Nederlanders vertegenwoordigd in deze Tour. En de Nederlandse golfer Tim Sluiter, een van de twee nieuwe... heeft tijdens zijn eerste toernooi op de Europese Tour de kut gehaald. De 21-jarige Sluiter ging vrijdag in 73 slagen rond. Zijnde gelijk par op de banen van de East London Golf Club in Zuid-Afrika. En als u dat speciale sportkanaal heeft, dan adviseer ik u om daarnaar te gaan kijken... want het is een schitterende golfbaan. Met een totaal van 145 slagen na twee ronden schaarde hij zich bij de golfers... die in het om onder prijzen mogen gaan strijden. Sluiter was net als donderdag, toen hij op zijn scorekaart met 72 slagen inleverde... vrij wisselvallig. Hij produceerde weliswaar vijf birdies, maar behalve drie bogies ook een dubbel bogey. Mijn jaar is goed begonnen, de eerste kut is gehaald. Alhoewel mijn spel beter had gekund, zei Sluiter op zijn website... De debutant staat na twee dagen op de gedeelde 53ste plaats. De andere Nederlander, de nieuweling, Floris de Vries, overleefde de shifting niet. De 21-jarige Apeldoorner had 75 slagen nodig en is met een totaal van 148 slagen uitgeschakeld. De Vries moest vrijdag twee dubbelbogies op zijn scorekaart noteren. Hij had uiteindelijk twee slagen te veel om de kut te halen en eindigde op een gedeelde 87 e plaats. Dat wat betreft het golfnieuws bij CFM. Straks uiteraard weer veel meer informatie. En ook nog lekkere muziek. Dat doen wij tot aan 5 uur vanmiddag met Zandvoort op zaterdag. En hier is Duran Duran. I'm Yeah, J'allais chez toi t'apporter du lilas. Dis, écoute ce disque, il n'est pas démodé. C'était, je crois, ta chanson préférée. Tu sais, je l'ai bien souvent écouté. Dat Blijf opletten, Albert jouw vos. Ja, het is, maar het is zo ja, de, zinderend spannend. Zinderend spannend tijdens de pauze. Diep ja. <laughs> te geloven. Ja. Want in firmly green luisteraars, ja, ik moet het even zeggen in de eerste halve finale tussen Martin Adams en Martin Phillips uh, uit Wales uh, stond Adams op een 2-0 achterstand en dat heeft hij nu omweten te draaien in een 3-2 uh, voorsprong. En het gaat erom wie de eerste zes sets heeft gewonnen. Dus die Adams die staat een partijtje te gooien, dat is ongelooflijk. En straks, natuurlijk, Jan Dekker, de twintigjarige Nederlander die in de anderhalve finale uitkomt tegen de Engelsman Dean. Nou, komt hij? Winston Lee. Wat een naam, hè? Winston Lee. Goed, voetbalnieuws vanuit Duitsland. Louis van Gaal laat weer van zich horen. hans jürg de 36 jaar. ...is niet langer de eerste doelman van Bayern München. Louis van Gaal geeft na de winterstop het vertrouwen aan de 14 jaar jongere Thomas Kraft. Ik moet ook de jongere spelers een kans geven, uh, geven zich op de druk voor te bereiden... ...zei Van Gaal over zijn beslissing. Daar hebben we nu twee weken de tijd voor gehad. Ook Kraft moet, me die in, moet met die druk kunnen omgaan. Kraft keepte er voor de winterstop al tegen Basel en AS Roma in de Champions League. Dus hij heeft al enige ervaring... Dan een tennisbericht uit Doha. Het komt namelijk tijdens uh, het ATP-toernooi in Doha niet tot de droomfinale tussen Rafael Nadal en Roger Federer. Want Rafael Nadal uh, moest in de halve finale het afleggen tegen, de, tegen Nikolai Davidenko, zodat de Rus in de finale met Federer morgen om de titel ga, kan gaan strijden. Nadal werd hard afgestraft door de Russen. Davidenko zegevierde met 6-3-6-2. Nadal mocht als excuus opvoeren dat hij verre van topfit is. De Spanjaard komt al een week met griep. Tijdens de tweede set vertelde hij de dokter dat hij zich verschrikkelijk voelde. Titelverdediger Davidenko kende geen mededogen met Nadal. 6-3-6-2. Dus morgen de finale, Federer. Tegen David Denko. Wat een sport, wat een sport weer hè. Zo, wat een, uh, een sport. Uh, ja, druk morgen. Alleen oh, het voetbal niet hè, want dat uh, zit in de winterstop. Dat zit in de winterstop. Er wordt er eindelijk weer gevoetbald, weet je wel. Het weer laat het weer toe en dan is er winterstop. Ja. Wel een belangrijke bekerwedstrijd. Misschien kunnen we wat op internet vinden. want Joop van Nissen hebben we helaas uh, niet kunnen bereiken. De bekerwedstrijd van Sanford 2 tegen de Young Boys. Oké. Dus even kijken of we daar meer informatie over kunnen verzamelen. We zullen de redactie even aan het werk zetten. Redactie. Ga je gang. Pascal van den Beek duikt meteen weer de computer in. Dus dat komt helemaal goed. Ondertussen gaan wij luisteren naar Den Hartman. En hier is Relight My Fire. De lange uitvoering heb je opgezet volgens mij. Ja, ja inderdaad. 9 minuten. Oh, oh, oh. Nou, zo lang gaat hij niet duren hoor. Nee, nou let maar op. Het komt allemaal wel goed. Dat was een kleine 9 minuten bij CFM, Den Hartman en Relight My Fire. Ook was het een keer ja. leuk. Ja toch, ja. ja toch. Konden we even met de redactie bezig zijn hè? Ja, heb je nog, uh, nog iets te weten gekomen over dat bekervoetbal? Helaas, nog niets. Oh, Oké. Okay. Dus, dus nog vanmiddag even... om twee uur uh, stond de wedstrijd op het uh, programma. Gepland, ja. Maar hoe het verloop is, geen idee. Oké. Okay. Nou ja, ik ben ook een beetje door mijn nieuws heen, maar misschien is het wel leuk. Misschien is het namelijk het luisteraars wel eens een keer opgevallen... dat bij de weersinformatie van RTV Noord-Holland veelvuldig gebruik gemaakt wordt van foto's uit Zandvoort. Het zijn twee Zandvoorters, tweeën Gerard Boukers en Natasja Wiegman, die de foto's regelmatig aanleveren. Op de website van Gerard Boukers staan 345 bestanden... die vanaf maart 2009 tot 2 januari 2011 door RTV NH en door RTL Nieuws zijn uitgezonden. Uh, dus wat dat betreft, uh, Zandvoorters, uh, ik zou gaan zeggen, pak uw fotostel, ga weer foto's maken. En wie weet, maakt u ook een kans om een keer op de televisie te komen. En als je het uh, regio weer wil nakijken, ga je natuurlijk naar www.meteopagina.nl. Het enige echte juiste weerbericht van Zandvoort. Lex van de Hoorn. Lex nou, we horen hem vanmiddag nog om half drie. Ja? Hij is weer even een aantal weken weg, maar ja. hij komt uiteraard weer terug. En uh, hij komt vanmiddag ook nog even op de werk overleggen. Oké, okay, dan dus is het goed. Wees, wees goed. hem nog even. Nou, zo dadelijk entertainment voor jullie. Dus blijf daarvoor luisteren naar de Zalvoortse Radio. Hier is uh, een plaat die ik niet wilde opzetten. Oh, Alles leuk zeg. Nee, Elbow uh, Bones and the Racketeers in a Night in New York uit 1983. Wege kinderen zal er nooit meer een morgen zijn. Hoe zou je het vinden als je dagen vol zaterdag zijn? Je bent zo jong en klein. Het doet een enorm pijn. Het hartje van een kind het is zo breekbaar als bos zijn Neem nou de tijd om dit even te horen. Want als wij niks doen, dan is hun leven verloren. Iedereen heeft het recht op een eerlijke leven. En ze kunnen nog zo veel op deze wereld beleven. Kom, we geven ze een kans. En bieden ze hulp. Hou je kopie omhoog, je krap, niet in je schuld. Steek de handen in elkaar, anders staan we sterk. TV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 Deze uitgekozen. Jeetje. Ik kan er nog niks tegen, he? Albertje, toch. Ik kan het nog. Ongelooflijk. Marco maar... Bossato en Ali B, hè. wat zou je doen? En een op... laatste plaatje alweer wat betreft Zandvoort op zaterdag. Ja, en nu yes. moet ik weer als een speer aan het werk nog even gaan. Nou, ga even nou, lekker, lekker aan het werk. Ja, dat gaan we doen. Oké, okay, zo so dadelijk entertainment for you. Wat oh. gaan we allemaal doen, Rudy? Vanmiddag. Pak de microfoon oh, even We bij. hebben natuurlijk uh, vaste items als muziek uit de provincie. is een nieuw item van ons. Oh ja, wat houdt oh. het uh, precies in? Uh, dat is twaalf uh, weken lang. Elke week gaan we een provincie behandelen. En dan een artiest uh, ja, uit een, die provincie. Bijvoorbeeld vorige week hadden we de provincie Zeeland. En dan doen we niet de, mens, de, de, de, de, ja, zeg maar de bands die mensen kennen. Dus niet Bluff. Maar de wat onbekendere artiesten. Hé, hey, wat leuk. Dus uh, ja, vorige week hadden we Zeeland met Danny Vera. Ik weet niet of je die kent, die is van Football International. Okay. En deze week uh, door we de provincie Limburg. En wie het is, dat uh, daar moet je maar blijven luisteren. Maar één ding, als je Groningen of Drenthe straks... in, de... ja. dan, dan wil ik graag langskomen. Oké, okay, nou geen probleem. Want ik heb heel ben bekende artiesten. Okay. Het is geen uh, Rowanerzen die je familie. Nee, nee nee, nee, nee, nee, nee, dat sowieso okay. niet. Kijk, dat, dat, dat, dat is een beetje het item. Oké, okay, ja. helemaal goed. Nou, zo dadelijk entertainment voor jou na vijf uur. En wij zijn er volgende week weer, meneer Vos. Jazeker, meneer Hans. Jazeker. Zeker. Ja, zeker. Ja, oké, okay, oké. Okay. En ik hoop u ook, luisteraars. Tot volgende week. Bedankt voor het luisteren en een fijne zaterdagavond. Dag! Some things in life are bad. They can really make you mad. just make you swear and curse. When you're chewing on last gristle. That grumble. Give a whistle. And this will help things turn out for the best. I...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 Be silly chums. Just purs your lips and whistle. That's the thing. Hey. Always look at the right side of life. Come on. Always look up the right side of life. Tot zover. Het ritme van CFR. Via de kabel op 104.5.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 Het waterpeil van de Maas is op dit moment redelijk stabiel. Volgens Rijkswaterstaat gaat de waterstand bij Maastricht weer langzaam dalen. Stroomafwaarts wordt nog wel hoog water verwacht. Ook Nijmegen maakt zich op voor hoog water. Daar gaat de Waalkade morgen dicht. In Duitsland is het water van onder meer de Moezel en de Rijn nog sterk aan het stijgen.